We zitten met een taalkundige aan de tafel die nog bijzonder weinig gezegd heeft. Professor Jean Kabuta of professor Ngo Senzara. Dat we kunnen tussen die namen kiezen, daar hebben we het daar straks al over gehad. Je hebt een zeer goede uitspraak. Is het waar? Ja. Of is het? Wat is het of, welke taal? Is niet? dat Congolese? Ja, Congolese bestaat toch niet? Afrikaans zou ik zeggen, want uh, Semzara is een Afrikaanse naam. Het is geen typisch Congolese naam. Kabuta ja. wel. Ik dacht, dat, dat daar straks hadden we het over die namen. Hè. Dus Jean Kabuta of Ngo Semzara. Ik dacht, dat, u hebt daar toen uh, verteld over de betekenissen van die naam. Maar ik dacht dat u ging zeggen, ja, het ene is de naam die de kolonialen mij gegeven hebben. En de andere is... Mijn ...een echte Afrikaanse naam. Het heeft met culturen te maken, maar dat zei u niet. Nee, helemaal niet. Heeft dat daar niks mee te maken? Uh, nee, wel. Jean is Westers, Ngo is Afrikaans. Wel, uh, het is zo dat in de jaren tachtig moest ik naar Congo gaan. En uh, als Belg, want ik ben ja. ondertussen Belg geworden, ja. Ja. had ik een uh, paspoort nodig... En daarvoor moest ik Afrikaanse naam hebben. Je weet dat Mobutu, ik bedoel door de, serie, de politiek van authenticiteit. Dus niemand had geen recht meer om een Europese naam te dragen. Dus ik moest een Afrikaanse naam vinden, of een voornaam vinden. En veel mensen hebben namen zoals Kabuta, zoon van, enzovoort, gekozen. Maar ik heb gebruik daarvan gemaakt. Om een naam te kiezen, die heb ik zelf gekozen, uh, die enkel een Afrikaans karakter had. Om mijn Afrikaniteit te benadrukken. En dat is die, dus, die Go? Ja, dat is Semzara. Het klinkt eerder Swahili, uh, omdat Swahili eigenlijk een taal is die in verschillende landen gesproken wordt. Ja. Dus niet beperkt tot één land. Ja. En Go is gewoon de. Uh, afkorting van een, de naam die ik aan een personage van men, een van mijn verhalen gegeven had. Ah, ja, ja. En na veel jaren vond ik me zeer goed terug in dat die rol persoonlijk. En ik vond dat ik het, de naam ja, ja. van mijn personage kon dragen. U hebt de Belgische nationaliteit ondertussen. Dat u ja. hier zit, hebt u voor een groot gedeelte te danken aan uw zangtalent. U bent, of u was, een van die beroemde, maar het is ondertussen beroemd bij wat oudere mensen, want we hebben het over de tijd van Expo 58, Les Troubadours du Roi Baudouin, een Congolese koor. We gaan er even naar luisteren. Professor Kambuta, professor na 60 jaar, u kent de woorden nog, u zat mee te zingen daar net. Uh, Wel, ik ken de woorden nog, maar eigenlijk is het zo dat we veel... Uh liedjes zongen ja. uh, waarvan we de woorden niet hebben uh, be begrepen. Ja. Zeg, hoe oud uh, was u toen u dit zong? Ik was tien. Toen, tien? Was tien ja. Ja. We zongen het gewoon omdat het mooi was. Rol, hè. Ja. Zoals hier. Ik weet niet of het Swahili is of Chiluba is. dat het hoi. waren uh, Kengeleni heet het. Ja, ja. Kengeleni, Kengeleni. Ja. kengeleni. Ja. Ja. U, u weet ook u niet weet wat dat betekent. Uh, nee, nee, nee, nee. <laughs> het zijn maar mooie klanken. Volgens de hoes van de plaat is het Swahili. Ja. Ja, het kan zijn, ja, het kan ja, ja, ja. zijn. Wacht, wacht, wacht, u bent ondertussen professor Afrikaanse taal geworden. Afrikaanse toch? taal geworden, ja. ja, ja, ja. <laughs> u, zou het moeten, u zou het moeten kunnen opzeggen uh, Nou, ik moet zeggen dat het geen standaard kisohili is, hè. dus... Uh, ah, ja. uh, maar het klinkt eerder als een taal uit het zuiden of zo. Ja, en want, uh, en, en ja. die, die Baudouin die zijn echt wereldberoemd geworden, dankzij de Missalouba. Ja. Dit, dit was niet uit de Missalouba. Ja. ja, mevrouw Goldhuis, ja, ja dat kent u ook in ja, Nederland. Ja, zeker ja. Hoe herinnert u zich dat? Wat, wat, wat betekent dat voor u? Uh, nou, belangrijk is dat het uh, de Misaluba kwam vooral op in de tijd dat de katholieke kerk uh, in één keer gewoon moest worden en geen Latijn. Ja, ja, ja, ja. En, had, uh, en de Afrikaans priester Concile. omgekeerd voor het uh, altaar moest staan. en de uh, bij ons dan yeah. uh, het Nederlands moest spreken. En ik vond het prachtig. Well, dat was echt een een van, van de zangers zit voor u? Ik nou, ja. <laughs> heb hem thuis op CD. Nu oh, nu. Ja, maar ja, het, het, ja. het schijnt is uh, Led Zeppelin ook beïnvloed door ja, de, ja, de plaat van ja, de muziek. Ja. Die hadden die allemaal, allemaal ja, in ja. Ja. ja, het is zo dat die persoon zeer bijzonder was. Want, uh, die persoon? Ja, ik bedoel, die, die, die, die priester. Die ja, want in die, in die tijd was het niet denkbaar dat uh, zo een meest in een Afrikaanse taal uh, gezongen zou worden. Het was het idee van een missionaris, Guido ja. Hazen. Ja. Ja. En dat was heel bijzonder. is een. Ja. Franciscan missionaris. Ja. Ja. Um, dat woord Missa Luba. Een tijdje geleden was op de televisie. Het is nog niet afgelopen, zeker. Hè? Patre, de serie Onkel Pater. De laatste aflevering nog? Moet, nog, moet nog uitgezonden worden. Hè? Een van die paters vertelde. En ik wil het even bij u afchecken. Dat het woord Missa dat dat geen Swahili is. Dat dat een, een, een fantasiewoord is. Dat, de missionarissen, dat dat missionarissen Swahili is. Uh, wij zeggen de mis, dus dachten de missionarissen, in het Swahili zal het wel missa zijn. En hij vertelde erbij, en dat wil ik even uh, bij u afchecken, dat het eigenlijk kloten wil zeggen. Teelballen. <lacht> uh, dat weet ik niet. Uh, <lacht> het is wel een leenwoord dat het Swahili gebruikt wordt. Uh, natuurlijk, het is een woord dat in de de voor de kolonisatie niet, niet bestond. Niet stond, ja. Tegenwoordig en ook in mijn tijd was dat was toch een, een Swahili woord. En hij kende die andere betekenis niet. Ah, ja. nee, oké. Okay. Het is goed dat ik naar hier gekomen ben. Om dat wel nog eens bij te leren. En wat, wat is Luba? Wat, wat zegt u? Wat is Luba? Missa? Luba. Ja. Ah, ja, ik weet het ja, Luba? Luba, ja, dat is belangrijk. Um, in Congo zijn er vier belangrijke etnieën, de, de grootste etnieën, dat zijn de Bakongo, de Bangala, die Lingala spreken, dus Bakongo die spreken Kikongo. De Baluba, die spreken het Luba of ja. Chiluba. Ja. En dan heb je een groep die Kiswahili spreken. En, uh, spreekt en dat is de Waswahili. Maar Waswahili, um, Waswahili is, is geen, geen etnisch groep. Er zijn heel veel mensen die de taal spreken. Maar dus, um, een Luba, het is een adjectief om te. ...betekende behorende tot de luba-cultuur. U zit echt in uw vakgebied. Nou ja. u bent, ik wilde zeggen, uh... luisteraars, let goed op, straks is het overhoring over deze stof. Nee, nee maar u bent uh, gedoctoreerd in de Afrikaanse taal. Ja, eigenlijk ben ik eerst uh, licentiaat in de Germaanse talen... Ja. ...en later heb ik uh, wel uh, een speciale licentie in Afrikaanse linguistie gedaan... ...en ook daarin gedoctoreerd. En is het waar, professor, wat er over u wordt verteld... ...namelijk dat u in het eerste leerjaar drie keer, twee keer bent blijven zitten dat u dat drie keer hebt, moeten opnieuw doen? Uh, wel, in mijn stad Camina is het zo dat er uh, geen kleuterschool was, mm -hmm. maar wel de, de nul of de zero, zoals men dat noemde. Voorafgaand aan de lagere school? Ja, ja, ja, ja, vooraf, ja. ja. Dus, en uh, om naar het eerste jaar over te gaan, uh, werden we zo op een rij uh, gezet mm -hmm. en de leraar uh, ging met zijn hand boven uh, onze hoofden en elk hoofd uh, dat heer raakte die mocht naar het eerste jaar. Ah, je moest niet verstandig zijn, je moest zin... groot zijn. Ja, je moest ja, groot zijn. Ja, ja. En dan zijn er, heb je natuurlijk weer uh, vele uh, leerlingen die op hun uh, tenen stonden om geraakt te worden. Ja, ja. En dat, uh, u was heb niet eerlijk geraakt. en klein. Ja, en dat ben ik zo lang in uh, zero gebleven. gebleven. Ja, dat had echt niks met uw intellectuele capaciteiten te maken. Dus, en die pater waarvan u spreekt, die met zijn hand over de hoofd, ging, dat was een blanke pater. Nee, ja. uh, nee de de, de pater was de directeur van de school, ja. maar diegene die ons uh, koos om het eerste jaar te kunnen dat was een onderwijzer. Ja. Uh, een dus, zwarte onderwijzer. Een zwarte onderwijzer, ja. ja. Want daar wil ik het eigenlijk met u over hebben, over die tijd van de missionarissen. We hebben dat op televisie niet allemaal kunnen volgen hoe die paters het hebben ervaren om uh, in dat zwarte continent terecht te komen. En ze vertellen dan over de eerste zwart die ze in hun leven zagen, maar wat niet was verteld is wat jullie daarvan dachten, hè? Jullie mm -hmm. Afrikanen zagen op een bepaald moment voor het eerst een wit mens met een paard. Ja. ja, eigenlijk was het niet zo voor het eerst. Wij, zelfs vooral hier, we naar school gingen, zagen we het blanke uh, rondlopen. Hè? Ja, ja. Natuurlijk. Uh, wat mij betreft... Uh, weet ik dat mijn eerste contact was toen ik uh, een jaar of uh, vier, vijf was. Dat was uh, ergens in de ik ging zo, ik, ik zag zo een wagen uh, stoppen en daaruit kwam een uh, madame, zoals we dat zeiden, en die gaf uh, uh, snoekjes aan, aan, aan kinderen enzovoort. Ja, dat was een eerste contact. Maar later ben ik dus naar, het, uh, naar de, de, de missie geweest en daar ben ik natuurlijk heb ik veel meer contact met hen gehad. Ja, ja. Maar het is wel waar dat het uh, ja, raar was die mensen die blank waren, die uh, rijk waren, mooi waren, uh, alles. En, uh, die die rijk waren, die mooi waren, zullen we het woord gebruiken dat ervoor gebruikt moet worden, die superieur waren? Dat was zo. Dat was, we, we werden echt getraind om te geloven dat dat superieure mensen waren. En, en daarom uh, deden we heel veel inspanningen om... Op, op, op hen, de, de, Mag, u, u werd net door die mensen getraind in het onderwijs dat die organiseerde om dat te geloven. Ja, ja absoluut. Ja. En na een tijdje een... ga je dat ook geloven. Hmm? Na een tijdje ga je dat ook geloven als kind. Het is zo, zelfs vandaag denk ik, is het bij veel Afrikanen zo gebleven. Al zo, uh, alhoewel ze het niet zouden uh, zo uh, toegeven. toegeven, maar ik ben nu daar heel veel en ik voel dat dat nog zeer sterk is. Het ideaal blijft het Europees model. En dat is verschrikkelijk. Ja. Is dat verschrikkelijk? Met mijn broer bijvoorbeeld, die zegt, ja, een blank is toch een blank. Zie je zoiets? Hè? Je kan doen je, uh, alles wat je wil, maar je maar, kan niet u, u, u bent zelf hier komen wonen, u bent zelf hier komen studeren, u heeft hier gewerkt, u bent eigenlijk een halve Europeaan geworden ondertussen. Hè? Ja. ja, het was voor mij een eer trouwens... Uh, als kind, toen ik een tiental jaar was, interviewen. Uh -huh. Om aan tafel te zitten met blanken. Dat was het mooiste wat u kon overkomen. Ah, ja, ja uh -huh. zeker. Toen u hier kwam zingen, zingen uh, voor de Expo. Ja, ja, ja. ja. Uh -huh. En uh, ik dacht in die tijd dat de blanken zeer georganiseerd waren. Goed. En toen zei bijvoorbeeld. Uh, toen mijn buur bijvoorbeeld uh, uh, vlees at. Dan dacht ik dat het tijd was om vlees te eten. Als je iets anders nam, dan probeerde ik het zo te doen. Dat u, te... u imiteerde gewoon? Ik imiteerde. Het natuurlijk. is een beetje zoals de zoon van mevrouw Blokhuis. Ja, die imiteert ja, hoe je de krant ja, moet lezen. Ja, ja. Maar in die tijd was het ook leuk. Hè. Als kind vonden we daar geen problemen aan. Ja. Maar het is uh, natuurlijk later, als je daaraan denkt, hoe is het mogelijk dat een mens, een ander mens, zo, zo sterk, zo diep heeft kunnen... Ja, en uh, u, u vertelt nu hoe u opkeek naar de Blanken, maar dat was niet algemeen. Want ik begrijp dat uw grootvader, toen u uh, de kans kreeg om naar Europa te reizen met, met dat koor, dat hij u waarschuwde voor die Blanken, want die aten mensenvlees. Ja, het is, zo, het is wel zo. En daarom uh, ging ik uh, door een uh, ceremonie. om uh, niet gegeten te kunnen worden. Om niet door de blanke ja. te gegeten? Ja, ja, ja, door de blanke. Om mijn vlees uh, uh, slecht te maken. U weet toch dat wij Europeanen denken van de negers in Afrika dat dat menseneters zijn? Ja, ja, ja, maar het was voor ons heel gewoon, dat uh, heel waar ook. Uh, dat de blanke om, ik bedoel, uh, middernacht. Uh, mensen vlees uiten. Er waren mensen die... Dat is echt de eerste keer dat ik dat hoor. Dat ik ja, in Afrika uh, denk dat wij kan niet. <laughs> ja, ja. En uh, in hun dienst, uh, tot hun dienst waren mensen die men noemden Batumbula. Mutumbula is iemand die de maag open doet. En die mensen, die zwarte mensen, werkten voor blanken. En straks pakten ze mensen en die mensen werden gevet, denk ik. Vet gemist? we werden ja. vet gemist, ja. door, uh, door gedurende een paar maanden. En uh, toen zij dik genoeg waren, dan werden zij s'nachts door blanken uh, opgegeten. Dat is wat verteld werd. Dat was, uh, en ik denk ik, dat ook. het nu nog geloofd wordt. Maar nu zijn er natuurlijk minder blanken en misschien minder gevaar. Ja. En u bent dus door die grootvader onderworpen aan een soort van ritueel om te vermijden dat we u zouden opge opgeven. Ja, ja. En, het is en het heeft u interessant. Het, is, het is interessant om te zien dat er zo'n grote bewondering was voor de Europeanen, maar ook gedacht uh, ook dat, dat zij toch een beetje uh, wild waren. Uh, want een normaal mens eet geen uh, mensenvlees. Er is hier ondertussen bij ons, als we het over de kerk hebben, van alles aan het licht gekomen over paters en kleine jongetjes. U bent misschien niet opgegeten, maar bent u anderzijds benaderd door de heren missionarissen? Ik denk dat ik veel geluk gehad heb. In die tijd eigenlijk dacht ik dat ik veel geluk gehad had. Maar nu denk ik dat ik misschien iemand was die geen kans gaf om, uh, aan die mensen om mij... Ik bedoel te exploiteren of ik bedoel, uh, te misbruik, maar als u zegt en ik heb de veel de geluk de... gehad, dan wil zeggen dat het toch wel gebeurde. Uh, uh, uh, ja, yeah, wel. Uh, ik denk dat de mens vroeger verantwoordelijk is dan men dacht voor uh, wat hem gebeurt. Je, misschien als kind weten we niet uh, wat uh, de toekomst zal zijn of zo, maar we gedragen ons op zo'n manier. Dat de andere geen kans krijgt om er ah, te worden de... Nu insinueert u op zijn minst dat de slachtoffers het misschien zelf wel. Ik denk in die niet uitgelokt, dan toch aan Ik denk, de ik denk dat er iets van verantwoordelijkheid is van de. Dat klinkt beschuldigend. Veel mensen gaan dat niet graag horen. Anderzijds is dat ook opgevend. Dat wil zeggen dat je je kinderen zou kunnen opvoeden of leren hoe ze dat. Ja, je je kan het kind helpen. Je kan het kind helpen om, uh, om, om vroeg die. Uh, signalen op te vangen, uh, en ja, te vermijden. Om zijn menselijkheid te, te begrijpen. Ja. Ik, ik, ik heb het hier over een begrip dat Ubuntu uh, noemt. Ubuntu betekent mensheid, menselijkheid, waasheid enzovoort. En dat kan eigenlijk zeer vroeg aangeleerd worden, zodat de mens. De, de, de mens is vroeger een mens dan men denkt. Hij hoeft niet te wachten tot hij 20 of 30 jaar is. Yeah. Het is natuurlijk zeer delicaat. Yeah. Maar uh, ik wil enkel zeggen dat de problematiek van de kans eigenlijk minder groot is dan het zou blijken. Professor Gabouta, de pater dat waren de brengers van de beschaving. Ja, dat, dat maar, de, dachten zij. Ja, en hij heel ja, de, ons. En dat dachten ja. jullie ook. Ja, dan gelo doen geloven, ja. Ja. ja. En dat waren ook de brengers van het geloof. Van, van, het, het, van het ware, van het ene ware geloof. Ja, ja. Nu hebt u daar straks verteld over dat ritueel dat uw grootvader over ja. u uitsprak om te vermijden dat u opgegeten zou worden. Ja. Daaruit blijkt toch dat dat geloof, u ging dan naar de kerk ook. Ja, hey, ik, heb, de, ik ben dat veel naar de kerk geweest. Dat dat toch een, een soort van laagje vernis, katholiek laagje vernis was over. Ja, over wat eigenlijk? Over een vooroudercultus? Hoe zou u uw eigen geloof of van uw familie omschrijven? Wel, eerst moet ik zeggen dat het echt verschrikkelijk was dat. dat onze geloof echt uh, genegeerd uh, werd. Dus dat dat had geen waarde. Ja. Uh, en dus, wij leerden dat er, uh, ja, dat er een blanke God was. En die uh, moesten we vereren enzovoort. En veel mensen zijn dus bekeerd. En ook verplicht om zich te, te bekeren. Protestant, katholiek enzovoort. En ik ben ook katholiek geworden. Ik was trouwens van plan om een priester te worden. Ah, is het waar? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, dat was van mijn plan. En uh, men stelt vast ja. dat het geloof in de voorouders eigenlijk nog zeer groot blijft. En zelfs bij Afrikaanse priesten is het zo dat als een situatie echt zeer moeilijk is, dat men toch even naar het traditioneel geloof teruggaat. Zodat dat christelijke geloof een beetje ja, een vernis geweest is. Ik bedoel, misschien niet... Ik, men kan zeggen dat bij allebei allebei aanwezig zijn. En het is mogelijk om, om tegelijkertijd te gebruiken. Ja. Ja. Uh, Ondertussen heb ik heel veel afstand genomen van al die dingen. En ik denk dat de problematiek van de geloof-niet-geloven eigenlijk uh, niet pertinent is. Nee. Wat wel pertinent is, begrijp ik uit uw geschiedenis, is het minderwaardigheidsgevoel waar. De gemiddelde Afrikaan. Want de, mens, de Afrikaanse mens is echt daardoor geschonden. Is bijna vernietigd. Men spreekt wel heel vaak van de scholen die gebouwd zijn, de ziekenhuizen, de, de, de wegen enzovoort. Maar men spreekt niet voldoende van de schade die verricht is op de mens. En we hebben nu zeer moeilijk om de mens te, te verzorgen. Doe. Om hem tot dat gevoel te brengen dat hij een mens, een waardige mens is. Dat is zeer, zeer erg. Dat speelt tot vandaag door. Dat, dat, zeer sterk. Ik denk dat dat te maken heeft met de, de problematiek van onderontwikkeling. Uh, uh, het is zo sterk dat de mens zich gedraagt alsof hij een. Um, uh, de, de pauvreté, een, een, een verlangen naar de, naar, naar de armoede. Had, doel. E uh, Mensen that, geloven that, that, that, zelf that, that, niet meer dat ze aan die armoede kunnen ontsnappen. Natuurlijk <risi> ja, omdat uh, je laat aanvaarden anva dat je arm bent, geeft jou een recht om uh, voortdurend te blijven uh, bedelen. Dus uh. omdat het bijna een statuut geworden is. Kan ik blijven bedelen zonder... Uh, het geeft ook iets comfortabels. Uh, natuurlijk, ja. En de andere mens is verplicht om mij te helpen. Voortdurend te helpen. Dan kom je in, in een soort van fundamentele kritiek op ontwikkelingssamenwerking. Natuurlijk, het is, ja. Het zit zo diep in de Afrikaan dat hij ja. denkt als hij in de problemen zit, ja. ik wacht tot men mij komt helpen. En je bent altijd aan het wachten en je wacht naar de hulp die van Europa komt je wacht naar de messia mes, mes, mes, die zal komen ja, ja. je bent altijd aan het wachten en je maar kan even wachten maar voor Afrikaners hier? Of alleen? spijtig genoeg breng je dat overal mee en dat gaat ook de generatie op generatie. Ja, ja, ja, ja. Voelt u bij zichzelf dat, dat u... Kan genezen u, worden, gelukkig. Hè? Moet, maar, u, moet u, u daar zelf tegen van vechten? Behoefte, worden. Ja. Hm? Moet u daar zelf tegen vechten ook tegen dat ah, Ja, ja, ja. Dat is ook wat ik probeer te doen. Om de mensen, de Afrikaanse mensen, daarvan, zich daarvan bewust te maken. En het is alleen door die bewustwording dat je de situatie kan, kan, kan veranderen. Want we stellen vast dat Afrika nu 50 jaar meer dan 50 jaar onafhankelijk uh, uh, geweest is... Maar eigenlijk gebeurt er niet veel veranderingen. Maar dus eigenlijk, als je goed begrijpt, zou ontwikkelingshulp moeten beginnen met mensen terug een gevoel van eigenwaarde te geven? Ja. Verantwoordelijkheid. Het geloof dat ze hun eigen Absoluut. problemen kunnen oplossen. Absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Ja, Hoe doe je dat? Ja. Absoluut. Hoe begin je daar? Uh, Wel, het is uh, heel moeilijk. Ikzelf probeer via een organisatie die Kassala noemt en Casala de casala Cultuur, de kassala-literatuur ligt aan de basis van de Missa Luba. De, de, de, de, de muziek die gebruikt, gebruikt, gebruikt werd voor mm -hmm. de Missa, heet kassala. Well, kassala is een literaire genre die zo sterk is dan dat bijvoorbeeld als je, met je kasala, door je kassala bezongen wordt, dan kan je niet zo blijven zitten. Je moet bewegen. Ja. Je hebt geen schrik meer voor het gevaar. Je, je, je, je denkt niet meer aan je veiligheid. En je, je, je gaat naar voren. Je, je, je gaat vechten. En dus er is een geloof dat die kracht, die Kassela, in iedereen zit. En we moeten dat stimuleren. Ja. En dat is wat wij via die organisatie Kassela doen. Nee. Je moet mensen wakker maken... Ja. Hun leren hun eigen lot in handen te nemen. Ja, trouwens, dat is zeer juist. Mijn laatste boek noemt De la connaissance à l'éveil de soi. De, de la connaissance de soi à l'éveil. Van zelfkennis naar... naar... Opstanding. Uh, ja. Ja. ja, ja. Professor Gabouda, ik wens u daar bijzonder veel succes mee. Dank u. Is een ambitie. Dat verdient eigenlijk een dessertje. Want ja. aan het eind van het programma Zeker. geven we altijd een dessertje aan de mensen met het mooiste en het beste verhaal. <laughs> uh, meestal gaan we voor de onnozelste anekdote. Uh, die zit er niet. Ah, het zijn alleen maar mooie verhalen vandaag. Hè. Sven Tuitis over Marina Lera kon vertellen, professor Kabuta. Over uh, Kassala en, en uh, over Afrika. En uh, ja, Rima Rijbroek over Irak. Ook heel interessant. Maar er heeft iemand gemaild nadat hij daarnet net uh, Tekla rondhuis had gehoord over haar monc Zon, kijk, voor mij de, Ik hoef de rest niet meer te horen. Niks persoonlijks, professor Kabuta, maar die mens mailt... Geef die moederfilosoof gewoon dat dessertje. het meer dan verdiend. <lacht> ik kan het alleen maar bij ons. Ja, dat is waar. waar. Ja, ja, ik geef het dan even door. Weten, weten de anderen de... dat de anderen moeten afwassen? Ah ja, maar wacht, wacht, die luisteraar mailt... Ik wil dus nooit zelf komen afwassen. Ja. Voilà, Ton Brabander, je bent zeer welkom. We mailen zo meteen het adres. En we praten nog even verder ondertussen aan de keukentafel... Want er komt dus iemand afwassen van onze luisteraars. Op radio1.be, en ook naar die nieuwe podcast kan je ook terugvinden op de site. Tot zo meteen.